Annet Schut met het NOS-journaal. Op tientallen plekken zijn vannacht fietstochten georganiseerd... naar aanleiding van de dood van Lisa uit Apkoude. Onder het motto De Nacht is ook van ons... fietsen vrouwen vanuit het centrum van verschillende steden... naar plekken die in hun ogen onveilig zijn. Dat gebeurt in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. In de meeste plaatsen begonnen de fietstochten rond middernacht... Naast de fietstonstochten vonden er gisteravond ook demonstraties plaats in verschillende steden. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam moesten ze op een van de twee dieren schieten om de man te kunnen helpen. De politie heeft de ernstig gewonde man nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De twee honden zijn korte tijd later gedood. Om wat voor honden het gaat is niet bekend. Israël heeft afgelopen dag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Gaza stad. Persbureau AP meldt dat bij een bakkerij... twaalf mensen werden gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Bij een andere aanval vielen zeven doden. Het Israëlische leger zegt een dronaanval te hebben uitgevoerd... op een woordvoerder van de militaire tak van Hamas. Of hij is gedood is nog onduidelijk. Hamas heeft er niets over bekendgemaakt... De afgelopen weken neemt het aantal aanvallen op Gazastad flink toe. Het Israëlische leger maakte eerder deze maand bekend het gebied te gaan bezetten. Sivan Hassan heeft ook de marathon van Sydney gewonnen. De Olympisch kampioene en meervoudig marathonwinnaar kwam in de Australische kuststad solo aan bij het Opera House. Hassan kwam binnen in een tijd van 2 uur 18 minuten en 22 seconden. Daarmee is ze de snelste vrouw ooit bij een marathon op Australische bodem. Het weer, vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het is een graad of 15. Morgen bewolkt en regenachtig, maar ook droog in de middag. 22 graden zo ongeveer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Ja!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 down 106.9 FM How I am, I'm getting a but I'm thankful that I'm still alive, cause there's so much more left to find, cause it even matter anyway, Focusing on the with the pain, of only getting older by the day, only getting older, cause it even matter anyway, Focusing on the with the pain, I wanna get nude about this. I Keeps me up all night. Keeps me, get this keep me up all night.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 Je Gelderland For a and shit I never guessed it would rock her far from here